to be Tam, tam.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 tijdens de DNRT uh, Super Race Weekend. Dus liefhebbers van uh, autoracen kunnen naar, deze, uh, naar het circuit gaan... om deze laagdrempelige raceklassers, uh, en dat doe ik mee op de kosten... Te, van dichtbij te gaan bekijken. Daarnaast hebben we natuurlijk de zomermarkt op de boulevard... die uh, nog tot vanavond 9 uur uh, daar te bezoeken is. En uh, natuurlijk de reggae-muziek die vanaf het strand uh, te horen is... tijdens het High Tides and Good Vibes Reggae Festival. En terwijl wij hier in de studio de bootjes in Amsterdam voorbij zien uh, gaan...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 One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 Het zit trouwens weer helemaal in de revival. Er zijn weer nieuwe bands, die zijn toch beter gaan houden met reggae. Die komen dus uit de Armbis zien, maar die gaan er allemaal een beetje de reggae kant weer op. En dat doet mij groot plezier moet ik zeggen. Ja, maar wat mij ook opviel tijdens jouw uitzendingen is dat er natuurlijk een heleboel onbekende reggae artiesten zijn. En dat er, dat ook weer een aparte richting is binnen de reggae.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 Noem maar op, uh, dat hoor je eigenlijk als je dat hoort. te zeggen de mensen van, jee, het lijkt wel alsof ik in een coffeeshop loop. Oké, okay, dus maar... Dat, ja. dat is dus één stijl. Dub is bijvoorbeeld een stijl. Je hebt bijvoorbeeld ook dancehall. Dancehall, dat is meer ja, de dansbare reggae. Er zit een wat andere wat, wat, uh, beat in. Wat sneller, het is wat ruiger en wat minder relaxed. En ik heb uh, be begrepen dat ze, dat, dat ze vanaf vier uur live optredens gaan verzorgen.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 On It rules All creation Here we're We're jamming What you are What you We're jamming What you See I wanna to jam it With you We're jamming Jamming Jamming Jamming Jamming hope you're Jamming too. Jamming Jamming Jam Now I might true To Keep high To Keep You Static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 Het is time bij CFM met Bob Marley en de Welers. Je hoorde de single jamming. se de te juro que te pienso hago el mejor in Om half drie van onze eigen weerman Lex van der Horen. Ja, de zomer gaat er toch echt aankomen hier in Zalfoort. Morgen en overmorgen kunnen we ervan uh, genieten. Het is dus met een uh, lekker zonnig graadje of 20 morgen. En maandag zelfs 22 graden. Uh, lekker zonnig. Vandaar ook zonnige muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Jor, uh, Enrique Iglesias en Subemme uh, Radio. Ja. Um, we gaan eens even naar Amsterdam. Daar is de knelparade uh, in uh, volle gang.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 Het heeft dus absoluut zijn weerga, uh, zijn weerklank gevonden. Ja, het was een mooi feest, hè, maandagmiddag was op het uh, Raadhuisplein. Een groot feest uh, met uh, Anita Meijer en consorten. Ja, ik hoorde het dus zelfs op de Van Lennepweg nog. <laughs> dus nou, daar, daar stond het toch wel redelijk hard uh, daar, nee, denk ik. Maar geweldig dat ook alle ondernemers uh, hun steentje hebben bijgedragen. En uh, deze blijk van waardering is dan ook volledig terecht.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 NL. Dat was hem de evenementagenda Ruim zes minuten lang. En uh, wil je er even meer nalezen? Dat kan ook op onze ZFM Soapboard. End the by 905. In helps to cook the steak, and helps to wash the plates, and puts the kids to bed, and the brings a book to them. Why can't you be like in the loves to a soul? End the put her on a pedestal. End wishes her commands, but in don't make no demands, and the always back in time. the not the cheating kind. Endicott's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 Zeker weten. Zeker weten. En Anita Meijer, ja, die komt er ook nog aan zo dadelijk. <laughs> We zijn wel in een mooie sfeer, hè? Ja, Re toch? reggae en de uh, parade. Uh, maar uh, ik werd door een oplettende luisteraar even gewezen op een evenement vanavond. Die ik, uh, die, die, die ik dus niet gemeld heb in de evenementenagenda. Hé, hey, dus en wat is dat? Gelijk even rechtzetten En dan heb ik het over jazz behind the bar.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 the earth.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 Tijdens het uh, afsluitfeest van Pride at the Beach trad hij op de liedzanger van de Time Bandits bij Glucknatik. Vandaar dat we hem uh, weer een keer draaiden. Hè. Deze single, uh, I'm specialized in you. Nou, we gaan alweer bijna op naar het nieuws. En weer van 4 uh, uur, Albert Jan. Time flies, we'll have you fun. Maar ja. je hebt nog even twee berichten voor ons. Allereerst we worden weer vrijwilligers gezocht voor de Blauwe Tram. Uh, steunpunt De Blauwe Tram aan het Louis David Carré nummertje 1.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 Se motor rato y lo hacemos otro rato y lo hacemos otro rato y lo hacemos otro rato y lo hacemos otro rato pero no depende de impacto disfruti solo siente el impacto el boom boom que te quema ese cuerpo te sirena. tranquila que no creo en contratos y tú me y dices siempre que se va, regresa a regresarme y feliz los cuatro importante No importa el que diran, somos tal para Y si con otro cual? pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices en los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato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 Y lo, lo hacemos todo rato, y lo hacemos tu rato, y lo hacemos tu rato.